Jobboots met het NOS Journaal. De gemeente Vlachtwedde heeft de asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel in een noodverordening gesommeerd het kamp te verlaten. Als ze dat niet doen, wordt het kamp ontruimd. Iets minder dan de helft van de Irakezen in het tentenkamp heeft geen vertrouwen in het voorstel van minister Leers. De minister wil hun drie weken opvang aanbieden. Een deel van de Irakezen heeft daar geen vertrouwen in. Ook asielzoekers uit Somalië en Iran weigeren het protestkamp te verlaten.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 Aan het einde van de middag toenemende bewolking. In het binnenland kans op enkele stevige onweersbuien, mogelijk met hagel. Temperatuur rond 20 graden zee. Oplopend tot 29 in het binnenland. Dit was het NOS. Show. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen virus. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A15 tussen Rotterdam en Gorkem en op de A35 tussen Almelo en de Duitse grens. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Fijn, eh, ik bestel dus die fondue. Komt er even later een pan op tafel en eh, daar zat ook nog een prima zonder. En even later wordt het eten gebracht. Een schaal met stukjes vlees. Ik kon het allemaal niet zo gauw zien. Het was nogal donker, weet je wel. Dus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 Uit het uh, KRO radioprogramma Cursief dat in de jaren 70 werd uitgezonden. En het was ook zo'n beetje de tijd dat al die alternatieve restaurantjes een beetje opkwamen natuurlijk. Bistro's, daar hadden we in de 66 jaar al nooit van gehoord. Dus dat kwam allemaal. En uh, ja, inderdaad, boer jong Weet je veel, als je dat nog nooit gedaan hebt. Uh, Gerard Cox was het, dames en heren. En uh, nogmaals, het nummer dat het heette dus. Van Du Boerenjong. En dat was uit het programma Cursief. Waar heel wat grote mensen aan meedeelden. Neti Roosveld, onder andere uh, Luc Lutz. deed er ook aan mee. Uh, Frans Halsema deed er aan mee. En natuurlijk ook Gerard Cox. En volgens mij ook uh, Dimitri Frenkel Frank. Hele grote mensen allemaal. Het was een grandioos... Om naar te luisteren. Humor van de bovenste plank. We gaan verder met een beetje zomerswerkje. Want het is per slot van van rekening buiten mooi weer. Welkom terug, overigens, bij de Vernieljaren. Dat vergat ik helemaal te zeggen. Van de weer om zuid. Uh, welkom terug bij de Vernieljaren, deel 2, dames en heren. We gaan beginnen met Paul Enka. En uh, een lekker zomers Braziliaans getint liedje, zal ik maar zeggen. En dat heet. Eso, beso. Eso, beso. Inderdaad, een aantal grote hits, vallen we op. Uh, om niet te zeggen, bijna allemaal. <laughs> ja, even goud de schuif dicht. Goed, uh, Palanka dus en Esso Besso. We gaan nu door lekker een lekkere single, dames en heren. U wordt verzocht uw stoelen en tafels weer aan de kant zetten. Jawel, want we kunnen even lekker gaan uh, disco. We kunnen even lekker gaan dansen. Even lekker gaan... Uh, Shaken, noem het allemaal maar op. Dus even de stoel aan de tafel zetten kant. Als u luistert, dames en heren, op die terrassen daar. Weet ik waar je ook zit. Gewoon even lekker. Hoppakee, daar gaat-ie. Even swingen met de Jacksons. En dan doen we Shake your body on to the ground. Hier zijn ze. Met zijn broertjes. Leuker dan alleen, als ik eerlijk ben. Michael Jackson, oftewel de Jackson 5. En dan hebben we een Shake Your Body on to the Ground. Uh, en stamperen we natuurlijk in de discotheek. En ik zag hier allerlei mensen op het plein. We hebben het geluid Lekker een beetje hard gezet. Ik zag allerlei mensen hier op het plein staan swingen, jongen. Dat wil je niet geloven. Eh. Uh, Volgende week, volgende week trouwens hebben we een speciale gast in het programma. Laat ik dat vast even vertellen. Dat is ook wel leuk. Dat is namelijk José. José voorheen van Het Wapen. Die komt volgende week als gast in de uitzending. En dan gaan we haar muziekkeus draaien. Dat is leuk. Overigens uh, kan ik nog wel vertellen dat alles wat we vandaag nog steeds draaien. Behalve Rem dan. Uh, dat het allemaal een beetje toch nog steeds uit die beroemde platencollectie van Het Wapen komt. Jawel, daarom. Paul McCartney en Linda McCartney van de LP Ram uit 1971. Uh, we draaien hem eigenlijk vandaag, omdat uh, deze week... De digitale remix ervan verschenen is op CD. En uh, ja, hij is uh, dus echt de moeite waard. Vooral ook omdat je voor de prijs uh, die het moet kosten ongeveer, waar ik hem toen voor gehaald heb, iets van 20 euro. Heb je twee CD's, uh, niet alleen de LP Ram, maar ook nog allerlei liedjes die uh, uit diezelfde periode kwamen. Die dus niet op de LP terecht gekomen zijn. Dus een leuke bonus uh, CD. Echte moeite waard. Paul McCartney en Winx, maar wij draaien... Of nee, niet met Winx, die bestonden natuurlijk niet. Sorry, Paul McCartney en Linda. Uh, maar wij pakken natuurlijk nog de originele LP. En daarvan een gek nummer. Waar hij waarschijnlijk na één sessie zo'n hele stem op stuk gespeeld heeft. Hier is Monkberry Moon, Delight, Paul en Linda McCartney. Ik wil beluisteren met uh, volume knop op 10, dat hebben we dat nog even gedaan. Ja, in de studio kan het lekker dus. Mag het Berry Moonlight" van het album Ram van Paul Linda McCartney, album wat uh, in de tijd door de critici uh, behoorlijk verguisd werd. Om waarom is mijn geheel al Want het is gewoon een fantastische LP zou kunnen zeggen, een typische McCartney LP. Met heel veel verschillende stijlen erop. Rock staat erop, dit staat erop. Prachtige ballad staat erop. Daar hoort u er straks nog een van. En uh, ja, ik ben nog helemaal McCartney fan. Het spijt me. Nee, het spijt me helemaal niet. Ja, gek. Goed, Monkberry Moon, Delight was het van het album A Ram. En uh, lekker hoor, om even dat te horen. Nou, vooral op volle sterkte... Dan is het, uh, is het helemaal goed. Het gaat al uren door zo. Heerlijk. Mangberry Moon The Light. En ik denk dat hij bij één of twee opnamesystemen wel aardig stuk gespeeld heeft <laughs> toen. Wat, wat een volume. Uh, we gaan door met de BG's, dames en heren. Want. Uh... Daar zijn we natuurlijk nog steeds druk mee bezig. Uh, die prachtige live LP, overigens uit 1977 is hij dus hij is nog van voor uh, dat ze het uh, mega succes kregen met Saturday Night Fever, waar zij uh, het grootste deel van de muziek voor geleverd hebben. Uh, ook van andere artiesten als Yvonne Eh De Tramps deden er onder andere ook mee. Uh, er zat ook een hele funky disco-versie in van uh, The Fifth of Beethoven. En nog meer van dat Fries. Maar deze plaat, uh, die uh, fungeert van daarvoor, of die dateert van daarvoor. Die komt uit 1977. En uh, Saturday Night Fever was natuurlijk 78. Maar de BG's gingen natuurlijk al aardig mee in uh, de opkomende disco-trend van die dagen. En... Uh, ze verraste iedereen toen zij op een gegeven moment met deze, uh, met deze single kwamen en u gaat nu een live uitvoering uitvoering horen een live uitvoering, praat nou eens rustig dan gaat het niet zo haastig oké, okay, zal ik proberen uh, een live uitvoering van Nights on Broadway hier zijn ze de Bee Gees Performance. En dat uh, prachtige werkje dat heette The Nights on Broadway. En uh, niet lang daarna zouden ze inderdaad uh, een grote klapper maken met, uh, met uh, de discofilm uh, Saturday Night Fever. Met onder andere natuurlijk daarin John Travolta. Ja, en ook voor hem was het de grote doorbraak. En het was een echte discofilm, want dat is ook onder andere wel echt een springplank geweest voor, uh, voor heel veel... Uh, Disco artiesten, waaronder de trams uh, Die deden daar, uh, volgens mij Disco Inferno zat erin En uh, nou, nog veel meer moois Maar die LP hebben we ooit in het verleden alles gedraaid Misschien doen we het in de toekomst nog wel weer eens. Weet het maar nooit The Bee Gees en Nights on Broadway En nu we toch aan het dansen zijn Ja, nu we toch aan het dansen zijn Blijven we maar dansen Dance Away, Roxy Music Oftewel Brian Ferry, jawel Zo so. Me trouwens om week. Ja, ik vind het lekker weer. Het is echt een, een lekker feestje vandaag. Uh, lekkere muziek weer, vind ik zelf. Ja, ik hoop dat u het ook vindt. Tenminste, ja, tuurlijk, want daar doen we het voor, slot van rekening. Ik hoop dat u lekker uh, in het zonnetje zit of zo lekker de radio aan heeft. Of misschien dat het u een beetje inspireert tijdens uh, het werk en zo. Want dat is ook altijd wel lekker. Lekkere muziek dus. we gaan door met Paul N.K. van een LP die heet The Greatest Hits. Of Paul Enka, Paul Enka is, hoort natuurlijk tot het ja, begin van de rock roll. Bill Haley, Elvis Presley, al dat soort jongens. En Paul Enka hoort daar natuurlijk ook duidelijk bij. Hij uh, ziet er ook echt uit. Knappe jongen als je dat zag. Zo, mooi, Kuif en zo. Prachtig. Mooi. Uh, zijn grote hit was natuurlijk Diana, die komt ook nog wel, die komt straks. We gaan het nu over iets heel, hebben, uh, iets heel anders hebben. Namelijk over een steelgitaar en een glaasje wijn ja, ik kan me daar niet zo'n voorstelling van maken hoe dat uh, gezamenlijk zou moeten zijn. Paul Anka wel. Steel guitar and a glass of wine. Hier is Paul Anka. Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a lover. Yes, Ja, met die palanca niet even de tijd om naar buiten te lopen. Even een zonnetje te snuiven, hoor. Dat gaat allemaal niet door. Er zijn de liedjes allemaal veel te kort voor. <laughs> Still guitar and a glass of wine, Paul Enka. En wij gaan door met Paul McCart Paul en Linda McCartney, moet ik zeggen. Want Linda heeft een zeer groot aandeel in deze LP. Zeker wat betreft. Uh... De backing vocals en ook alle credits voor de nummers die geschreven zijn staan op beide namen. Dus uh, Linda heeft er ook nog wel een paar aan verdiend, denk ik. Maar ja, goed, ze waren toch getrouwd. wat maakt het allemaal uit. Paul en Linda McCartney van de LP Ram. En daarvan draaien we ook een lekker vrolijk werkje. Want we de zon maakt ons vrolijk, dames en heren. U ook? Ja, ons ook. Nou, het maakt ons heerlijk vrolijk. En dit werkje is dus getiteld Smile Away. Paul en Linda McCartney. Roar! Heel, he? Lekker hè, gezellig hè? Ja. Paul McCartney samen met Linda en Danny Siebel en eh.. Uh op drums, Hugh McCracken en Dave Spinoza on guitars en alle andere instrumenten werden door Paul en Linda zelf ingevuld we gaan uh, naar Ram gaan we weer even door met de uh, Bee Gees natuurlijk, want uh, ja dat is toevallig ook de LP die we uitgezocht hebben natuurlijk ook een beetje ter nagedachtenis is van uh, Robin Gibb vorige week overleden is um, en dat is toch wel de moeite waard, want die gasten hebben toch wel eventjes wat fantastische muziek de wereld ingeslingerd onder andere ook uh, natuurlijk uh, producties die ze gemaakt hebben met onder andere Barbara Streisand, euh, Barbara Streisand, euh, Barbara Ehm um, en daar hebben ze ook een prachtige plaat 'Guilty' meegemaakt. Onder andere um, dat voornamelijk was dat Barry eigenlijk meer dacht ik. Maar in ieder geval Robin, uh, ja, die heeft in uh, deze plaat natuurlijk een zeer duidelijk en groot aandeel. Uh, ik zei het net al, um, Saturday Night Fever was natuurlijk hun uh, tweede grote doorbrek. En daar zat het volgende nummer in. Dat was een van de weinige nummers die ze uit die film, want dat was toen nog niet ge, gereleased, zou ik maar zeggen. Dus dat hebben ze toen ook nog niet live gespeeld. Maar dit nummer kwam ook in de film voor, in die Saturday Night Fever. En dat was ook weer een beetje uit de discotijd. Hier zijn de Bee Gees met Jive Talking. Zwingt dat of zwingt het niet? De Bee Gees! Live opgenomen in 1977. En, uh, ik, ik weet niet waar, want dat vermeldt de hoes niet. Maar dat doet ook niet zoveel de zaken. In ieder geval zwingt het als een trein. Een nummer dat ook inderdaad wel voorkwam in de film Saturday Night Fever. Die een jaar later zou komen. Uh, Jive Talking. En uh, ja, de disco was toen natuurlijk ontzettend hot. En de BJ's hebben het natuurlijk heel slim gedaan door daar slim, heel slim op in te spelen. Palanka, dames en heren, van de LP Greatest Hits. Ik heb u uh, net vals voorgelegd. Ja, ik heb u net vals voorgelegd. Waarom? Nou, omdat ik zei dat Lonely Boy zijn eerste single was. Dat is helemaal niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Palanka die, uh, was al actief vanaf 1957. Toen uh, zat hij nog op school. En uh, hij was al in die tijd zelfs al een uh, recording miljonair, noemen ze dat. Hij was toen al uh, miljonair, want hij uh, schreef toen al uh, miljoenen hits. En zijn allereerste die hij schreef, werden er gelijk geloof ik iets van 10 miljoen van verkocht. Dus dat was al, uh, dat was heel aardig. was een liedje opgedragen aan, zijn, uh, aan een liefje dat hij toen kennelijk had. En uh, ja, dat is natuurlijk wel interessant. Als je, voor je aan je eerste liefje misschien gelijk een paar miljoen verdient. Dat is natuurlijk wel lekker. Ik heb er al mijn liefjes nog nooit eens cent verdiend. <lacht> oh, ik krijg nu een klap. Nou, oké, okay, maakt niet uit. Uh, dus, uh, nou, oké. Okay. Uh, Zullen we het maar doen dan? Ja, we doen het. Gewoon Palenka. Diana. Zijn allereerste hits. Van gekregen hebben, voor die 10 miljoen. <laughs> ja. 10, meer dan 10 miljoen platen werden ervan verkocht voor van dit eerste liedje van Paul McCoy. Hey, bij Paul, Paul Anka, bedoel ik, moet ik zeggen. Uh, Paul Anka. Uh, uh, nou, ja. Meer dan 10 miljoen uh, exemplaren. En uh, ja, dan heeft hij dus toen de tijd. Hij was al miljonair toen hij nog op school zat. Nou, het is mij nooit gelukt. Potverdor, ik heb toch iets fout gedaan in mijn leven. Ik had toch voor mijn eerste liefje een liedje moeten schrijven. Ja. Het was alleen niet zo'n naam waar je makkelijk een liedje... Hoe kon dat schrijven wat ze heette? Kobe. <laughs> Dan kan die kan een liedje schrijven natuurlijk. Ik heb een fobie, want jouw naam is Kobe. Ja, of zoiets. Nou ja, dat weet ik veel. Maar in ieder geval, Paul Anka, die lukte het wel met Diana uit 1957. Uh, we gaan nog even terug naar de LP-RAM van Paul en Linda McCartney. En het is het... Uh, dit is echt, vind ik persoonlijk, het meest indrukwekkende nummer wat erop staat. Dit is mijn absolute persoonlijke favoriet. Ik vind het een gek. En ik vind het McCartney in, in ja, optima forma. Zoals hij is mooi, gek, ruik, uh, van alles erop en dran. Uh, een, echt een epos, mag je wel zeggen, dit nummer. Het laatste nummer van de LP en... Ik ga het met plezier voor u draaien en er zelf ook met plezier naar luisteren met het geluid op 10. Hier komt hij. Paul McCartney van de LP Ram. En het nummer, dat nummer heet The Backseat of My Car. Sitting in the back seat of my home Een, je zou het bijna een epos kunnen noemen Fantastisch nummer Van uh, die LP Ram van Paul en Linda McGardie Het laatste stuk wat erop stond overigens uh, En ja ik, ik, het, het, blijft mijn, het blijft mijn favoriet van die plaat Wat een geweldig nummer Goed um, We zijn alweer bijna aan het einde dames en heren En ik wil jullie toch nog even laten genieten van Een van de grote hits van de Bee Gees uh, Van die prachtige live LP Uit 1977 en uh, daarvan gaan wij een nummer draaien. Dat later ook nog eens door een ander. Ik voor de Boys Town Gang, of zo geloof ik. Of Pet Shop Boys, of weet ik veel. Die hebben het ook nog eens dunnetjes over gedaan. Maar we houden het natuurlijk nu, wat betreft dit nummer lekker op de mooie versie van de Bee Gees. En nu live. Hier zijn ze. Live met Words. Ladies and gentlemen, Mr. Barry. -Gip. A everlasting smile A smile can bring you near to me And don't ever let me find your gun Cause then we'll bring you tears It's close Let's start a brand new story right now, my love Right now There'll be no other time I can show you how My right love Words and dedicate them all to me and I will give you all my life a period.